7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Nederlandse militairen vrijgelaten door Libië. A1 dicht na schietpartij en zegen voor Twente in Europa League. De drie Nederlandse militairen die in Libië gevangen werden gehouden... zijn vrij. Een Grieks militair vliegtuig heeft ze van Tripoli naar Athene gebracht. Daar komen ze nu op adem, ze worden medisch onderzocht... en waarschijnlijk vliegen ze morgen naar Nederland... De drie militairen, twee mannen en een vrouw, hebben op het vliegveld van Athene gezegd dat het goed met ze gaat. Volgens het ministerie van Defensie zijn de drie niet gemarteld. Minister Hille van Defensie noemt het prachtig nieuws dat ze vrij zijn. Hij feliciteerde hen en hun familie. En Hille bedankte het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de hulp bij de onderhandelingen. En de Nederlandse bevolking voor de steunbetuigingen.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 In het oosten van saudi arabië heeft de politie in de lucht geschoten tijdens een demonstratie. Zo'n 200 betogers eisten dat er politieke hervormingen komen. Volgens ooggetuigen raakten een paar mensen gewond. Via internet is opgeroepen om vandaag na het vrijdaggebed weer de straat op te gaan. De saudische regering heeft afgelopen weekend een demonstratieverbod ingesteld om een volksopstand te voorkomen. Het verbod volgde op een paar kleine demonstraties in het olierijke oosten van saudi arabië de snelweg A1 is bij Muiden in beide richtingen afgesloten in verband met de schietpartij. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. Een gewonde is per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. De politie heeft drie verdachten aangehouden en één verdachte is nog voortvluchtig. Door de afsluiting van de A1 loopt ook het verkeer op de A6 vanuit Flevoland vast. een WB verwacht een chaos rond het knooppunt van de A1 en de A6.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 Waar de ontbrekende stembiljetten zijn gebleven, is een raadsel. Zorgverzekeraar Achmea neemt de kwaliteitseisen over... die artsen hebben opgesteld voor een aantal ingewikkelde operaties. 47 ziekenhuizen voldoen niet aan die normen. En Achmea gaat de ingrepen in die ziekenhuizen niet meer vergoeden. Het gevolg is dat patiënten voor die operaties... dus mogelijk naar een ziekenhuis verder weg moeten. De normen voor onder meer slokdarmkanker en uitzaaiingen in de lever... gaan in op 1 januari volgend jaar.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 Het concert was een cadeau aan de emir als dank voor zijn gastvrijheid. Het was het eerste staatsbezoek van Beatrix aan een land in de golfregio. Ze bracht eerder deze week een privébezoek aan de sultan van Oman. Het staatsbezoek aan dat land werd afgezegd vanwege de onrust in Oman. Vandaag reizen koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Maxima terug naar Nederland. In de achtste finale van de Europa League heeft FC Twente thuis met 3-0 gewonnen van Zenit Sint-Petersburg. Luc de Jong scoorde twee keer en Danny Landzaat één keer. Ajax verloor in de Amsterdam Arena met 1-0 van Spartak Moskou. En PSV speelde gelijk tegen Glasgow Rangers. In Eindhoven bleef het 0-0. Volgende week zijn de returns. Dan het weer nog vandaag zonnige periode. In de middag geleidelijk meer bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt 8 graden in het noorden en 11 in het zuiden... bij een matige zuidwestenwind. Morgen droog, maximaal rond 13 graden. Zondag regen en het blijft zacht. ANWB Verkeersinformatie, u hoort het al in het nieuws. De A1 Amsterdam-Amersfoort is in beide richtingen dicht... tussen Muiderslot en Knoopend Muiderberg vanwege politieonderzoek. Het geeft behoorlijk veel vertraging, vooral op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden. Verkeer staat er vast in een file tussen Almere-Stad en knopend Muidenberg van 9 kilometer. Verkeer kan het beste de A1 en de A6 zoveel mogelijk mijden. Verkeer richting Amersfoort kan het beste omrijden op de A1 al vanaf Knopend Diemen... en richting Amsterdam vanaf het knopend Eemnes. Het is dus dan de bedoeling om om te rijden via Utrecht. Komt u vanuit Flevoland, bent u onderweg naar Amsterdam... rijd dan om vanaf knooppunt Almere via de A27... Verder valt het met de drukte gelukkig op de, maandag, de vrijdagochtend wel mee. Het enige is nog wat vertraging op de A2. Eindhoven-Maastricht in beide richtingen bij echt, files van 2 tot 3 kilometer. Dat heeft te maken met een reissignalering die niet goed werkt. Mijn telefoon gaat ook niet uit naar kantooruren. Ik ben ondernemer.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 Kijk wat wij voor jou kunnen doen op cnv.nl. CNV, de vakbeweging voor mensen die werken met hart en ziel. Het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen. Goedemorgen, het is 8 minuten over 7 op deze vrijdag 11 maart. Een mooie dag, want ze zijn vrij. Let's de Riebeck, vrijf de absoluut. Glad to be back, absolutely. Je hoort het laatste nieuws en de reacties in het Radio 1-journaal vanochtend... van de drie vrijgelaten militairen. Dat gebeurde vannacht. Um, Gaddafi had dan wel gezegd dat de drie Nederlandse militairen zouden vrijkomen. Maar ja, we wisten het pas zeker toen ze op het vliegveld van Athene landen. Daar ging een avond en een nacht vol van spanning aan vooraf. Ik uh, hand over the. De, de Dutch uh, soldiers. De drie Nederlandse militairen die nu ruim anderhalve week in Libië worden vastgehouden, komen vandaag vrij. We zetten hen back home. Uh, we we, we tellen ze don't come back again without our permission. This is Libya, not N Netherlands. Ik heb uh, meermaals gesproken met Ed Kronenburg, de topambtenaar bij Buitenlandse Zaken... die de onderhandelingen hoogstwaarschijnlijk hier vanuit land heeft gevoerd. Hij wilde uiteraard bijna niets zeggen, maar hij gaf mij wel heel erg het idee... dat hij erop hoopt dat de militairen vanavond vrijkomen. Wat wij hier konden zien uh, op het Binnenhof, dat hij aan die vergadering niet heeft deelgenomen... maar continu uh, in de gangen uh, heen en weer liep met de telefoon in zijn oor... Ik ga geen mededelingen doen over tijdspannen en, en wat is meer zij. Natuurlijk geldt dat wij erop hopen dat wij op een moment de drie militairen veilig en gezond uit Tripoli terugkrijgen. De woordvoerder van het Griekse ministerie van Defensie die heeft bevestigd dat Griekenland betrokken is bij de overdracht van de militairen. Er zijn geruchten in de Griekse media dat een Grieks militair toestel, een C-130, onderweg is naar Tripoli. En volgens die niet bevestigde berichten eh, zouden de Nederlandse militairen daarmee worden opgehaald en vervolgens naar Athene gebracht. Dat toestel zou dan morgenochtend vroeg aankomen in Athene. Ze zijn dus vrij na twaalf dagen vast te hebben gezeten in Libië. We praten daarover door met onze Haagse verslaggever Wilco Boom. Wilco, goedemorgen. Goedemorgen. Laat. Wat weet jij inmiddels van de feiten? Hoe is de vrijlating in zijn werk gegaan? Nou ja, gisteravond kwam dus, of gistermiddag kwam het eerste serieuze bericht via de Libische staatstelevisie... dat ze vrijgelaten zouden worden. Later hoorden we via Andrea Vrede, onze correspondent... dat uh, secretaris-generaal Kronenburg die op Malta was om te onderhandelen... Uh, zij te hopen dat ze gisteravond zouden vrijkomen. Daar kwam die zoon van Gaddafi via uh, de televisie nog eens een keer uh, overheen. We laten de soldaten vrij, maar we houden die helikopter. Ja, en toen begon het lange wachten. En wanneer was het zover? Uh, nou ja, dat was eigenlijk rond een uur of negen gisteravond. Want toen kwam het bericht dat er een, een toestel uit Griekenland onderweg was naar Tripoli. Mm -hmm. Uh, de Nederlandse ministers en woordvoerders en andere mensen die nog wel eens de neiging hebben om een tipje van de sluier op te lichten, die hielden, deden er ondertussen uh, het zwijgen toe om het proces niet te verstoren. Uh, maar om kwart over drie vannacht kwam de officiële mededeling... dat ze onderweg waren van Tripoli naar Athene. En daar zijn de militairen dus inmiddels aangekomen. Ja, dat hebben wij vanochtend begrepen ook van uh, Corny Kees. Die stond op het vliegveld in Athene. Zij kon eigenlijk niet zo heel veel meer zeggen over wat Nederland uh, gedaan heeft... om deze drie vrij te krijgen. Is daar wat over bekend? Eigenlijk is dat nog moeilijk te beoordelen. Uh, in elk geval is het zo dat de ministeries heel veel hebben gedaan om ze vrij te krijgen... Uh, Ed Kronenburg van Buitenlandse Zaken is al uh, vorige week uh, naar, uh, naar Malta gegaan. Hij heeft veel ervaring met Libië. Hij is betrokken geweest bij de afwikkeling van de vliegramp daar vorig jaar zomer. Andere Europese landen zijn ingeschakeld. Die kregen de boodschap uit Den Haag. Denk aan onze militairen als jullie contact hebben met Libië. Volgens het ministerie van Defensie hebben ook de autoriteiten van Griekenland en Malta actief bemiddeld voor de Nederlanders. En alles bij elkaar heeft dat misschien gewerkt. Zeker weten is dat natuurlijk niet, want het is uiteindelijk de alleenheerster Gaddafi of zijn omgeving... die de knopen hebben doorgehakt en hebben besloten dat de drie vrijgelaten zouden worden. Toch ook wel opmerkelijk, want wat zou nou doorslag hebben kunnen geven? Waarom heeft Gaddafi ze laten gaan en waarom nu? Waarom op dit moment? Dat is ook moeilijk te beoordelen, maar hij heeft vermoedelijk de inschatting gemaakt dat het vrijlaten van die drie Nederlanders productiever is voor hemzelf dan ze vast te houden. De internationale gemeenschap dreigt nu met een no-fly zone, een vliegverbod boven Libië. Dat wil hij niet en misschien heeft hij gedacht, als ik nou een gebaar van goede wil maak door die soldaten vrij te laten, dan laat ik zien dat ik toch niet zo'n bad guy ben als iedereen denkt... Uh, pvda kamerlid Timmermans noemde het gisteravond een, een charme offensief om die no-fly zone tegen te houden. Nou, dat zou best de verklaring kunnen zijn, maar zeker is dat natuurlijk niet. We kunnen niet in zijn hoofd kijken. Ja, en dan komt nu natuurlijk het hele verhaal over um, die reddingsoperatie, hè? Die, die evacuatieactie. Ik zag al de opening in de Telegraaf, um, dat ze willen weten wat daar aan de hand was, hoe het zo mis heeft kunnen gaan. Ja, dat, dat spel begint nu natuurlijk. Dat, dat gaat nu beginnen. Zodra de feestvreugde achter de rug is, dan ligt de schuldvraag op tafel. En dan gaat het natuurlijk over de vraag waarom die evacuatie, waarom is dat op deze manier mm. gedaan? Zijn er verkeerde inschattingen gemaakt? Waarom waren er geen zwaar bewapende mariniers aan boord? Uh, waarom is het risico genomen van een actie in strijd met het internationaal ja. recht? Ja, de Tweede Kamer die heeft zich, dat hebben we gemerkt de afgelopen tijd, heel terughoudend opgesteld... Hè, om de ministers bij hun pogingen om die militairen vrij te krijgen niet voor de voeten te lopen... Maar dat is nu wel voorbij. Uh, nu wil de Kamer de onderste steen boven hebben. Ja, en wat dat gaat opleveren, dat weten we natuurlijk nog niet. Want er zijn nog heel veel onbeantwoorde vragen. En het wordt wat dat betreft in elk geval politiek nu spannend. Ja, ja en het, het is ook precies wat gezegd is door Rutte en Hille. Dat uh, ze wilden de hele tijd niets zeggen. We uh, hebben steeds aangegeven dat als het voorbij was, als de drie voor, vrij zouden zijn... dan zouden zij openheid van zaken geven. Dus dat valt ja, ook te verwachten nu. Dat valt nu ook wel te verwachten. Ik denk niet dat dat meteen vandaag al zal gebeuren. Uh, hoewel er natuurlijk op die ministeries ook ambtenaren uh, genoeg zijn die al een brief daarover zouden kunnen hebben voorbereid. Maar uh, vandaag zal het nog wel even en misschien ook morgen alle aandacht zijn voor de militairen, voor hun vrijlating. Uh, voor het feit dat ze, uh, dat ze er goed aan toe zijn in goede conditie. Um, maar uh, ja, ik denk dat in de loop van volgende week... Uh, moet er wel tekst en uitleg van de ministeries gaan komen... over hoe dat nou precies allemaal gegaan is de afgelopen tijd. Goed. Wilco, dankjewel vanuit Den Haag. En straks praten we verder hier natuurlijk over... met de defensiedeskundige Coco Lijn... over de vrijlating dus van die drie Nederlandse militairen... die op weg zijn naar Nederland. Eerst maar eens naar de verkeersinformatie... want uh, ja, ook in eigen land uh, is van alles aan de hand. Problemen op de A1, Jolanda. Um, Jolanda van der Velden van de ANWB. Wij begrijpen inmiddels van de politie dat daar een schiet dat partij heeft plaatsgevonden. Dat levert dus grote problemen op. Hè, voor ja, Dat is echt uh, behoorlijk uh, vervelend. Uh, vanwege dat uh, politieonderzoek wat nu gaande is... is de A1 Amsterdam-Amersfoort in beide richtingen dicht... tussen Muiderslot en Knopen-Muiderberg. Uh, geeft behoorlijk veel vertraging... Vooral op de A6 van Lelystad naar Muiden. Dat staat nu dik in 9 kilometer file vanaf Almere tot, tot aan Knopend Muidenberg. En ook eh, vermoed ik dat niet alle opritten naar die A1 afgesloten zijn. Want er staat ook zomaar 5 kilometer file richting Amsterdam vanaf Bussum tot aan Knopend Muidenberg. Dus dat is echt in een... Ja in een uh, doodlopende weg uh, veranderd. Ja, daar zal je maar staan dan, hè? Dus ja, het beste is om die A1 zoveel mogelijk te mijden. Verkeer richting Amersfoort kan het beste omrijden vanaf knooppunt Diemen... en verkeer richting Amsterdam vanaf het knooppunt Eemnes. De meeste problemen voorzie ik toch voor verkeer vanuit Flevoland. Dat kan beter omrijden vanaf knooppunt Almere al, via de A27. Verder valt het deze vrijdagochtend gelukkig mee. Het enige wat uh, nog opvalt is in het zuiden van het land... de A2 maastricht Eindhoven... In beide richtingen bij echt vertraging en dat heeft te maken met de problemen met de signalering Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen. Ja, wat ik u daar nog over kan vertellen, is, uh, behalve dan dat die snelweg 1 uh, ja, bij Muiden is afgesloten in beide richtingen, is dat uh, het gaat om een schietpartij, is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, behalve dan dat er geschoten is, een uh, gewonde is per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Um, de politie heeft drie personen aangehouden en één verdachte is nog voortvluchtig. Wij hebben uh, contact met de politie, proberen ze in de uitzending te krijgen. Zodra dat lukt, uh, schakelen we direct. Goed, we gaan verder praten over de drie Nederlandse militairen die zijn vrijgelaten. Dat doe ik met Kokolijn, defensiespecialist van Klingendaal. Ko, goeiemorgen. Goeiemorgen. Twaalf dagen hebben ze vastgezeten. Is het verrassend, wat jou betreft, dat ze nu zijn vrijgelaten? Op dit moment, wat, wat zit daarachter? Ik vind, ik vind het wel dat ze vrij vroeg zijn vrijgelaten. Aan de andere kant... Uh... Het charme het argument is genoemd. Ik vind dat, daar zit ook een zekere logica in. Maar onder normale omstandigheden, normaal tussen aanhalingstekens natuurlijk, zou Gaddafi uh, Gijslaars veel langer hebben vastgehouden. Dus er moet een politieke reden geweest zijn, denk ik, om ze, om ze snel vrij te laten. En heeft dat dan uh, inderdaad met die no te maken, denk je, dat, dat, dat het voor hem uh, nog een manier is om die beslissing te beïnvloeden? Dat zal ik gisteren ook te denken. Maar ja, die no-fly-zone die komt uh, nog steeds aan de orde. De druk uh, op de internationale gemeenschap om tot zo'n maatregel over te gaan... wordt steeds groter. En ja, theoretisch heeft Nederland nu de handen vrij... om uh, alsnog zich uh, voor zo'n no-fly-zone uit te spreken. Unanimiteit in de NAVO misschien zelfs daarover te bereiken. Dus uh, wat dat betreft zou ik ook weer... als ik kaddafi geweest was, klinkt wat cynisch... maar zou ik misschien nog twee of drie ja. dagen gewacht hebben. Want juist nu worden de knopen doorgehaald. Want hij is nu zijn wisselgeld kwijt, ook... hè? Hij is misschien zijn wisselgeld kwijt. Ik zat ook nog aan een andere reden te denken. Dat is dat, dat Frankrijk en Engeland gisteren een offensief, politiek offensief hebben gelanceerd... Uh, om inderdaad militaire druk op te voeren... maar ook om het verzet te erkennen, mm -hmm. de Libische Nationale Raad. En daarvan heeft Nederland gezegd van dit gaat ons veel te snel. Dus we hebben wel openlijk afstand genomen van zo'n Europees offensief... om tot snelle erkenning over te gaan. Ik weet helemaal niet of er verband bestaat tussen beiden... maar daarin is zo Nederland heel nadrukkelijk anders dan Frankrijk. Ja. Wat zou Nederland er verder tegenover hebben gezet... Um, nou, ook hier moet ik omzichtig uh, mijn woorden kiezen. Tot nu toe is het zo dat bij Nederlandse gijzelacties, uh, waarbij Nederlanders betrokken waren, dat er toch meestal geld is betaald. Er is er echt geen gijzeling geweest of er is niet onder de tafel geld gegaan. Dat zou nu ook gewoon de reden geweest kunnen zijn dat, uh, dat Gaddafi heeft gedacht, ik uh, kan het wel gebruiken. Mm -hmm. Ja, zelfs die helikopter, daar wordt wel wat schamper over gedaan. Het is een heel oud ding. Maar Gaddafi heeft er zelf niet zoveel. En het is wel zijn enige wapen op het ogenblik, wat heel erg effectief is tegen die uh, opstandelingen. Um, hij heeft er maar een stuk op 25 die echt goed werken. Ja, eentje erbij. Ja, nou. Wat gaat er nu met die militairen gebeuren? Hoe is de procedure na zo'n gebeurtenis? Um, ze zijn naar het schijnt goed behandeld. Dus er hoeven niet hele uitgebreide controles plaats te vinden. Maar ze gaan uh, naar Nederland. Ze zijn al in Nederland. Ze worden gedebriefd. Uh, ze mogen hun verhaal vertellen. Ik denk eigenlijk dat ze heel vrij snel kunnen terugkeren in het gewone leven. En misschien zitten ze vanavond bij wijze van spreken al bij Pauw en Witteman. Nou, dat wachten wij dan rustig af, Ko. Dank je wel, defensie-specialist van Klingendaal, Kokolijn, over de vrijgelaten Nederlanders. Er is ook ander nieuws. Um, een eurotop bijvoorbeeld. Het is dan wel geen paniek meer... maar de eurocrisis zorgt nog altijd voor uh, heel veel spanning. Spanning op de financiële markten en in de Europese politiek. Ja, en de problemen van Griekenland, Ierland en Portugal... zijn nog even acuut als een half jaar geleden. Op de eurotop in Brussel vandaag wordt ook weer over die eurocrisis gesproken. Over wel of niet uitbreiden van het noodfonds... en hoe landen uit het slop getrokken moeten worden. En ja, vooral ook hoe nieuwe problemen voorkomen kunnen worden. Bij mij in de studio is economieredacteur André Meinema... André, moeten we ons nog steeds zorgen maken... Ja hoor, want eigenlijk steeds meer zorgen kun je zeggen. Want de kwestie sleept nu al maanden aan. Telkens is de uitstel en dat zorgt voor een verlies van vertrouwen in de markten. Want de kapitaalmarkt daar waar landen, bedrijven, banken hun geld moeten ophalen... die vertrouwt het gewoon niet. Grote beleggers, pensioenfondsen, investeerders nemen het zeker wordt het onzekere... durven hun geld niet langer weg te zetten bij dat soort landen. En wie het wel doet vraagt daar hele hoge rentevergoedingen voor. Nou, daardoor worden landen als Portugal, Spanje en Griekenland op hoge kosten gejaagd... door die oplopende rente. Krijgen allerlei dreigende afwaarderingen van kredietbeoordelaars... waardoor ze zeg maar nog nog meer rente moeten betalen, afgestraft worden. Ja, er is geen sprake van paniek op de markt, maar het gaat ook niet goed... zegt IRG-econoom Karsten Bezeski. Het lijkt iets rustiger, maar het is ook zo gewoon. We hebben andere problemen op dit moment. Noord-Afrika, Midden-Oosten, olieprijzen. Dus vandaar is de aandacht van de markt iets verdwenen. Maar als je gewoon kijkt, je moet alleen maar naar de rente kijken, naar de, naar de rente op staatsobligaties. En dan zie je gewoon dat het probleem nog lang niet achter de rug is. Want landen als Ierland, als Griekenland, als Portugal, die hebben op dit moment weer een rente die net zo hoog is als aan het begin van de crisis. Dan is de vraag, wat wil de kapitaalmarkt dan? Wat, wat, wat, wat zou helpen? om die onrust in te dammen. Nou ja, eigenlijk wil de kapitaalmarkt maar, maar één ding. Dat is gewoon duidelijkheid, zegt ook Brzeski. Het is belangrijk of, je gewoon, of, of een land uiteindelijk nog eh, schulden moet afschrijven. Want dat is belangrijk voor een handelen of misschien zijn obligaties die hij in een portfolio heeft zitten... aan waarde gaan verliezen of niet. Plus het eh, idee dat we gewoon een jaar geleden... Nee. dacht iedereen dat, dat Europese staatsobligaties veilig waren. Ja, nu begrijpen mensen dat zelfs een Europese staatsobligatie... met een risico komt. Nee. Is het niet gewoon een kwestie van goed afdoende geregeld... met noodhulp van, van de Grieken en de Ieren en een, en een noodfonds van 750 miljard? Zou dat niet voldoende moeten zijn? Nou, eigenlijk niet. Blijkt nu het, het was wel een goede aanzet. Het was ook een, een, een belangrijk noodverband die je moest aanleggen... want alles uh, dreigt het helemaal uh, verkeerd te gaan. Maar met miljardenleningen en een hele grote zak met geld die op de plank klaar ligt, dan ben je er gewoon niet. Bovendien bleek dat noodfonds van 750 miljard ook geen 750 te bevatten... maar eindelijk na aftrek van allemaal garanties en overgaranties... en uh, borgen en dergelijke meer bleef er uiteindelijk maar zo'n 250 miljard over. Nou, als Portugal aanklopt, als Spanje aanklopt, is dat gewoon te weinig. En dus begonnen de markten te duwen aan dat fonds, aan de politieke uh, uh, leiders... van jongens, doe wat met dat fonds, maak het groter... anders hebben we straks een echt probleem. En zolang dat niet werd opgelost, bleef het als ware sudderen... en voortwoekeren op de markten. Nou ja, dan lijkt mij de oplossing simpel... Gewoon geld erbij. Ja, dat, dat, dat klinkt ook heel simpel natuurlijk. Uh, maar het voelt toch als heel veel. Want 750 miljard en een land als uh, Griekenland helpt met 110 miljard... en Ierland krijgt 85 miljard en zo gaan we maar door is het besef bij de bevolking, bij politieke leiders... van dit is wel een hele grote zak met geld. En hebben wij wel voldoende draagvlak in het land... waar we wonen en waar we regeren... en waar we het moeten hebben van politieke meerderheden... meerderheden om, om, de, om daar de steun voor weg te krijgen. Nederland draagt nu al 26 miljard aan garantstellingen bij. Zou een verdubbeling kunnen worden, heeft minister de Jager van de week gezegd. Bovendien heeft de eurozone ook de handen vol aan zichzelf. Uh, Overal moeten worden bezuinigd, moeten worden opgebokst. Uh, Zuid-Europa is zwak, die zegt kom maar. Noord-Europa ja. zegt, ho, ho, wacht even, zo snel gaat het allemaal niet. Uh, er moeten strenge voorwaarden. Dus het klinkt makkelijk, maar zo simpel is het niet. Zou je kunnen uitleggen wat, het, wat, wat voor verschil het zou maken... als je dat noodfonds groter en sterker maakt? Nou, dan straal je in ieder geval uit, stel nu dat het fonds gewoon verdubbeld wordt... van 750 uh, opgetrokken wordt naar 1500 uh, miljard. Gigantische bedragen natuurlijk, maar 1500 miljard dan geef je daarmee aan dat de boel onder controle is. Kom maar op. Uh, we kunnen een, uh, een, een stootje hebben. Dus nu gooien nou we er nog meer geld bij. Ja. Nou, maar in ieder geval 500 miljard is, is, is, een, is een adequaat vangnet. Maar tegelijkertijd wil je ook uitstralen dat je geen suikeroom bent... die maar uitdeelt als mensen aankloppen. Mm. Dus de voorstanders zeggen van vergroting is noodzakelijk. Om spierballen te tonen, om de markt te kalmeren... om die rust terug te krijgen en daardoor ook die rentes bijvoorbeeld naar beneden te krijgen... de prijs van het geld te verlagen. Tegenstanders zeggen, jongens, dit levert alleen maar tot slappe knieën... tot laksheid, het komt toch wel goed. Gebrek aan discipline bij de landen die het treft. Uh, en dat moet je juist niet hebben. Je moet juist de landen bij de les houden en streng en stevig aanpakken. Ja, dan die top vandaag. Het gestel is natuurlijk al een tijd gaande. Denk je dat daar knopen door, door worden gehakt? Nee, ik denk het niet hoor. Ik bedoel, Libië vreet zoveel tijd. Ik bedoel, er was een eerdere top gepland juist over dit probleem. Uh, daar is het nu al een soort avondkwestie van gemaakt. Want ze gaan vandaag uh, eerst beginnen met Libië. Dat is een belangrijke kwestie. Dus uh, wel moeten eind maart een plan van aanpak op tafel leggen. Dus vandaag is het een beetje voorpraten met elkaar, denk ik. Oké, en dan eind maart een plan van aanpak. André Meinema, dankjewel. Wij gaan weer naar uh, Amsterdam, naar Mark Hamer. Die is vanochtend op stap met een schrijfster en een wijkagent. Precies, en we lopen in de Nieuwmarktbuurt, vlakbij uh, ja, de, de Nieuwmarkt. We zien de Wagen staan en we staan op de hoek bij de Koestraat. En uh, nou, we worden gelijk aangesproken, hè, mevrouw. Ja, hè? Wat een troep. Nou, dit is toch niet om aan te zien... Nee. Dit is uh, verschrikkelijk, dit is vies, daar kan je muizen van, harten van. En er ligt een container, zo'n groene bak, omgegooid. Omgegooid door een paar stel jongens. Ja. Kijk, die doen heel stoer als ze hier in de buurt zijn. Ik begrijp niet waarom, maar het is wel zo. En u denkt, ik zie een agent lopen, ik zeg er wat van. Ja, ja ik heb er wat van gezegd, ja. ja. En die reageert heel positief dus. Els ja, Opdom, uh, even terug in, in uw oude buurt, uh, waar u uh, buurtregisseur was. Ja, zo werkt dat, hè? Gewoon op, over straat lopen. Ja. Nou, even de correctie. Ik was hier geen buurtregisseur, maar ik heb hier wel gewerkt. Ja. Maar als je zo als buurtregisseur in zo'n wijk loopt, dan kom je dit soort uh, dingen tegen. Dus wat ik straks ga doen is... Uh, uh, de reiniging komt er uh, in ieder geval wel ja, voor. Ik, ik zag al een wagenje ja. rijden ja. ook. Maar in ieder geval uh, ga ik ervoor zorgen dat ze het niet overslaan. Ja, en nu, ik, ik hoor u, gelijk, u heeft gelijk even een praatje met iemand. Ja, natuurlijk. Het is een buurbewoner, dat is een groot goed. Het zijn onze oren en ogen. En uh, ja, wij zijn als een soort vertegenwoordiger. Wij hebben natuurlijk ook uh, producten die we aan de burgers kunnen leveren. Nou ja, dan komen we met elkaar in contact en dan komen we er wel uit. Want hoe belangrijk is dat contact nou, dat je uh, door zo'n buurt heen loopt? Wat zegt u, mevrouw? Heel belangrijk, ja, ja hoor. Want u best... maakt wel wat mee, hè, ook in deze buurt? Ja, ja, ja, maar er wordt wel op gelet. En dat is dan heel belangrijk, dat contact, Dat je iets doorgeeft... dat er wat aan gedaan wordt. En dat gebeurt wel, hoor. Dat gebeurt echt wel. Dat moet ik eerlijk toegeven. Ja, dat al... ze denken, ach, lul maar aan. Nee. Want, uh, weet u wie nu, wie nu de buurt regent? Ja, nu wel, toch? Hij zijn nu, nu niet eens een ander. handen. Ja, nee, ja, dat was toch jammer. Nee, dat weet ik niet. Nee, nee. dat weet ik niet. je nou, ziet hier normaal gewoon de, de nou. politie rond? Heel veel, heel veel. En dat is wel heel veilig. En dat ding hier, hè? Dat, uh, heerlijk. Dat ding hier, en dan wijst u op de camera hierboven? Ja. ja. Dus dat houdt het hele dingens hier in de gaten. Nou, dus dat we gaan het. niet zo gauw meer hier uh, gebruiken en doen. En een hekje. U heeft een klein portiek dat die als wc gebruikt wordt. Ja, dat was heel erg, hoor. lage grote drol. Als ik ze zag ik eens vliegen boven. Ik denk, nou, het zal wel weer zover zijn. Maar ik heb nu een hekje. Precies, dan Dat kunnen ze niet meer, eh, niet meer... Maar eigenlijk, als u rondloopt als buurt, buurtagent, dan wijkagent... dan weet u eigenlijk overal wel wat, waar wat speelt. Nou, als het goed is wel natuurlijk. En eh, daarom is het ook belangrijk om in contact te treden met die burgers. Want ja, die wonen natuurlijk allemaal achter een voordeur. En je ziet ze niet allemaal op straat. Dus de kunst is ook om achter die voordeur te komen of achter de voordeur van een winkel of van een bedrijf. Soms moet je opeens naar binnen, daar gaan we het zo meteen over hebben... want hier in de Koestraat zat, ook een, zat ooit een aap voor het raam. Dat straks. Stel, u heeft 490.000 euro. Dan kunt u net geen cliënt worden bij Theodor Gielissen. En dat is serieus jammer. Want vermogensbeheer bij Theodor Gielsen is serieus anders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 Na twaalf dagen zijn de drie Nederlandse militairen... die in Libië gevangen werden gehouden, vrijgelaten. Met een Grieks militair vliegtuig zijn ze van Tripoli naar Athene gebracht. Correspondent Connie was bij de aankomst van de militairen op het vliegveld... en ze sprak kort met hen. Ze zagen vermoeid uit, maar allemaal wel met een brede lach. En het enige dat ze konden zeggen was dat het goed met hen ging... en dat ze blij waren uit Libië weg te zijn. De Grieken hadden een grote rol bij de evacuatie. Er moesten ook Grieken uit Libië weg. Ze werden begeleid door de Griekse onderminister, Dollis, van Buitenlandse Zaken. Die is met, uh, met dit militaire toestel naar Tripoli gevlogen om hen en de Grieken op te halen. Uh, ja, en, en verder uh, waren er ook natuurlijk uh, nog militairen, Griekse militairen aan boord. De drie zijn niet gemarteld, zegt het ministerie van Defensie. Minister Hillen noemt het prachtig nieuws dat de militairen vrij zijn. Hij feliciteerde hen en ook hun familie. En Hillen bedankte het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de hulp bij de onderhand.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 De snelweg A1 is bij Muiden in beide richtingen afgesloten... na een schietpartij. Het incident volgde op een overval bij Emmeloord in Flevoland. Overvallers vluchten over de A6 richting Amsterdam. en De politie zette de achtervolging in, onder meer met een helikopter. Bij Muiden kwam er een eind aan de achtervolging. Drie verdachten zijn aangehouden en één is nog voortvluchtig. Maar ja, de A1 is dicht. Het verkeer heeft er veel last van. Zometeen meer details van de ANWB.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 Mensen boven de dertig hoeven hun mbo-opleiding toch niet helemaal zelf te betalen. De bezuiniging van het kabinet gaat niet door. Vooral in de zorgsector volgen zij-instromers en herintreders... na hun dertigste nog een mbo-opleiding. En de komende jaren zijn die mensen hard nodig. En minister Van Bijsteveld stelt voor zo'n 50.000 oudere studenten geld beschikbaar. Duur van de bijdrage wordt wel beperkt. Werkgevers moeten ook een deel van de opleidingskosten betalen. Vandaag wordt het plan besproken in de ministerraad. In Flevoland moet een deel van de stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen opnieuw worden geteld. Dat heeft een onderzoekscommissie van de provincie bepaald. De VVD in Flevoland had om een hertelling gevraagd. Want er zaten minder stembiljetten in de bussen dan dat er stempassen waren ingeleverd. In 40 stembureaus zijn fouten gemaakt, legde voorzitter van de onderzoekscommissie Posthumus uit. Het punt is dat er sowieso telfouten kunnen optreden bij de stembureaus. Alleen het stembureau moet daar met een plausibele verklaring voor komen. Waarom er verschil kan bestaan tussen het aantal stembiljetten en het aantal kiezers dat is langs geweest. En veertig stembureaus hebben in het uh, uh, oordeel van het Centraal Stembureau hier in Lelystad geen plausibele verklaring kunnen geven daarvoor. Het verschil kan net een restzetel betekenen voor de VVD, de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren. En waar die ontbrekende stembiljetten nou zijn in Flevoland, dat is een raadsel. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. De lente lijkt definitief te zijn aangebroken. De temperatuur loopt de komende dagen overal op, tot in de dubbele cijfers. En van nachtworst is nauwelijks meer sprake. Vanochtend begint in het oosten met veel bewolking. Elders zijn er opklaringen en breekt de zon door. Vanmiddag zijn er zonnige perioden, landinwaarts afgewisseld door stapelwolken. Het wordt 8 graden op de Wadden, tot 11 graden in Limburg bij een meest matige westenwind. Vanavond is het helder maar in de loop van de nacht neemt vanuit het zuidwesten de sluierbewolking toe. Het koelt dan af naar gemiddeld een graad of twee. Het weekend verloopt zacht, maar wel met vrij veel bewolking. Morgen, op zaterdag, zien we vooral in de ochtend nog wat zon. In de middag neemt de bewolking overal toe en in de avond gaat het licht regenen. Met een matige zuidenwind wordt zachtere lucht aangevoerd... en de temperatuur loopt dan ook op tot ongeveer 13 graden. Ook zondag is het zacht met vergelijkbare temperaturen. Wel is er dan veel bewolking en valt er af en toe lichte regen. ANWB Verkeersinformatie, u hoorde het al in het nieuws: grote problemen op de A1 Amsterdam Amersfoort. De weg is in beide richtingen dicht tussen Muiderslot en Knopend Muidenberg. Dat heeft nu te maken met politieonderzoek. Daardoor loopt het verkeer helemaal vast op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden. Tussen Almere Stad en Knopend Muidenberg, zo'n 10 kilometer file. Ook op het onderliggend wegennet en alle alternatieve routes... Uh, tussen Flevoland en Amsterdam is het behoorlijk vastgelopen. Best is eigenlijk uh, advies om te geven om de reis voorlopig uit te stellen. Verkeer wat onderweg is naar Amersfoort kan omrijden vanaf knooppunt Diemen via Utrecht... en op de A1 vanaf knopend Eemles als je richting Amsterdam bent. Verder uh, veel vertraging al op de A27 de omleidingsroute. Voor Huizen zo'n 4 kilometer en dan weer verderop tussen Knopend Eemles en Hilversum nog eens 3 kilometer... Er werden niet al te veel gekke dingen. Uh, op de A2 Maastricht-Eindhoven in beide richtingen bij echt files van 3 tot 5 kilometer. Heeft te maken met de die daar niet goed werkt. En in het noorden van het land op de A28-assen richting Groningen zaten ze Vries en Haren 4 kilometer. Daar stond een auto in de brand. Daar is de rechte rijstrook nog dicht. Overweegt u weer te gaan beleggen, maar aarzelt u nog?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 Goedemorgen, het is acht minuten over half acht. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Wij praten u vanochtend bij over verschillende verhalen. De vrijlating van de militairen, het schietincident op de A1... waardoor de volledige A1 in beide richtingen bij Muiden is afgesloten... en de zware aardbeving bij Japan. Eerst maar eens naar die drie militairen die Sarai zijn gelaten. We hebben nu contact met minister van Defensie, Hans Hille. Goedemorgen. Morgen. Erg benieuwd naar uw eerste reactie, meneer Hillen zo ontzettend zijn voor de betrokkenen dat ze vrij zijn gelaten voor hun familie. Um, het is uh, iets wat ik niemand toewens en ik ben echt alleen maar opgelucht dat ze terug zijn. Kan ik me voorstellen, heeft u erover in de rats gezeten? Natuurlijk, omdat uh, op het moment dat uh, dit soort dingen gebeuren, en zeker in een omgeving waar heel veel onrust is, en waar je niet weet waar je aan toe bent, is het ongelooflijk moeilijk om uh, te voorspellen wat er gaat gebeuren. Ja. Heeft u de drie gesproken inmiddels? Ik heb ze nog niet gesproken. Ze zijn nu uh, veilig in Athene, zoals u weet. Uh, ze, worden, uh, ze hebben daar wel contact gehad uiteraard met onze ambassadeur. En er wordt ook met hun gesproken. Ze krijgen goed medisch onderzoek. Uh -huh. En daarna komen ze naar Nederland toe. En dan, uh, uh, ja, dan kunnen ze weer ter... hey, dat worden met hun familie. Wanneer zullen ze terugvliegen naar Nederland? Uh, ik weet het nog niet precies, maar dat uh, zal nog heel eventjes duren. Um, want uh, ik denk dat het morgen zal zijn. Het zal wel gauw zo gauw mogelijk zijn. Uh, maar eerst een goede medische check-up. En dat was wat erbij hoort. Ik heb de indruk dat ze uitstekend behandeld zijn. Dus dat is in ieder geval goed nieuws. Mm -hmm. Maar niet te min zijn we dit wel allemaal moeten omgaan. Ja, ja. ja onze correspondent gaf ook aan dat ze er wat vermoeid uitzagen. Maar wel blijven. Er dus. ja, ja, onze militairen zijn natuurlijk wel goed voorbereid op dit soort zaken. Het zijn... Het zijn uh, uh, mensen die, die stevig getraind zijn, in hele goede conditie zijn. Dus, maar als het je overkomt, dan zit je er toch maar. Uh, je gaat ervan uit dat ze dat medisch en, en lichamelijk ook aankunnen. Ik denk dat het ook, ook goed gegaan is. Maar uh, toch even kijken of alles in orde is. Ja. Waarom zijn ze nu vrijgelaten? Wij vragen ons dat af vanochtend. Omdat um, er juist nu gesproken wordt over een no-fly zone. Waarom zou Kadhafi dat nu besloten hebben, denkt u? een Dus uh, ik denk dat hij geprobeerd heeft om uh, hiermee wat, wat prettige druk te maken. En dat is wat ik ook van de kant van de Grieken, waarvoor dank. En de Maltesers ook behoorlijk wat uh, uh, druk uitgeoefend. Ja, wat wat, en, wat en, hebben zij gedaan? We uh, hebben geprobeerd uh, uh, te bemiddelen door uh, hun diensten aan te bieden. En zij hebben natuurlijk ingangen daar. Wij hebben ingangen daar, We zij ook ingangen daar. En die hebben ze optimaal geprobeerd. En, en dat betekent ben... gewoon wegpraten met? Met, met wie eigenlijk? Ja, dat is in Libië-opnomen een beetje moeilijk. Dus ja, dat vandaag die hier morgen met een ander. En dat was ook precies een van de problemen bij, bij het proces. Dat vandaag kreeg je de ene toezegging en morgen kreeg je een andere ontkenning. En je praatte dus telkens met andere, uh, met andere geluiden en andere mm. uh, stemmingen. En dat was, was best ingewikkeld. Is er ook rechtstreeks met Gaddafi gesproken? Um, voor zover ik weet niet, maar over de hele onderhandelingen zal ik, ga ik op moment nog geen mededelingen doen. Oké, okay. uh, Maar u denkt dus aan een charme-offensief. Is, is er ook geld betaald aan het regime? Ik zal over alles wat er gebeurd is verder nog geen mededelingen doen. Hoop, Waarom doet u dat nu niet? Omdat ik eerst alle zaken echt goed op een rijtje wil hebben. En ik, ga, ik zal proberen de loop van de ochtend nog een uh, persgesprek te hebben. En met wat meer weten, te komen op dat moment, dan laat ik het hierbij. Oké, okay. um, dus er is niet iets wat Nederland gegeven heeft aan Libië. Dat, dat kunt u nog, nu, nog niet zeggen nu. Nou, die van de helikopter. Ja, <laughs> die zijn we kwijt. Die zijn we kwijt. Ja. Wat, ja we, wat, vindt u, we, wat vindt u daarvan? Ik vind alles, alles gaat uh, boven het belang van de mensen die vrij zijn geraakt. Het gaat boven alles. En als ik uh, over de helikopter, dan, uh, ja, het was natuurlijk. Uh, en, en Hij uh, heeft er al een tijd gestaan. Dat betekent ook dat hij niet meer bedrijf, zo bedrijfzeker al was. Oké. Okay. Uh, nou, die mogen die ze dan nieuwste. hebben. Ja. Uh, ze mogen, als, als dat hun oorlogsbuiten is, zo uh, het. Oké. Okay. Hoe kon het nou zo misgaan, meneer Hille? Dat ga ik mij nog goed onderzoeken. Ik hoop volgende week een brief naar de, met de collega-ministers een brief naar de Tweede Kamer te sturen. Waar we pro proberen alle feiten op een rijtje gezet te hebben. Dus daar doe ik op dit moment nog een mededeling over. Mm. Is het wel goed voorbereid? Uh, volgende week zijn we goed voorbereid. Ja? De indruk uh, was er niet echt namelijk, omdat uh, we toch het idee kregen dat uh, de Out of the Blue zomaar geland werd in een gebied dat relatief gevaarlijk is. Ja, ik heb de afgelopen uh, weken ongelooflijk veel in de kranten gelezen, op televisie en radio gehoord uh, van speculaties en uh, uitleggingen. Sommige waren interessant, sommige waren buiten gewoon, uh, kwamen heel erg... Oké, okay, welke uh, waren waar, interessant, waren meneer dichting, Wat zegt u? Welke waren interessant? Dat ga ik u nu niet zeggen, maar nee, er was waarheid en dieftoe bij. En uh, we, gaan, uh, we zullen naar de Kamer toe in een goed gedocumenteerde brief uitleggen wat er precies gebeurt. U gaat openheid van zaken geven? Ja. Wanneer gaat dat gebeuren? Zo gauw mogelijk, begin volgende week. Oké, okay. dank dat u ons uh, zo snel te woord wilde staan, meneer Hans Hille, minister van Defensie was dat, met zijn reactie, zijn reactie op de vrijlating van die drie militairen, die dus misschien in de loop van vandaag, maar waarschijnlijk er morgen, terug zullen keren in Nederland. Wij gaan door naar een ander nieuwsverhaal uh, dat vanochtend speelt. Um, als u in de auto zit, dan heeft u er wellicht wel last van gehad. Um, de A1 is afgesloten in beide richtingen bij Muiden. En dat heeft te maken met een schietpartij. AWB raadt aan om die weg te mijden op dit moment. Wij schakelen even met politiewoordvoerder Sven van den Burg van de politieregio Gooi en Flevoland. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat klinkt ernstig, uh, meneer van den Burg, een schietpartij. Wat is er ja. gebeurd? En het is ook een zeer ernstige zaak. Uh, ik zal bij het begin beginnen. Vannacht. Rond drie uur heeft er in Marknesse, en dat is in de Noordoostvolder, een overval plaatsgevonden. Uh, toen wij die melding kregen, zijn we die, daar direct op gaan handelen. Uh, we zagen een, een verdachte auto met verdachte personen daarin. Er heeft zich uh, toen een achtervolging uh, is uh, ingezet uh, van Marknesse en Emmeloord, uh, naar Lelystad, Almere. En eindigend op de A1, ter uh -huh. hoogte van de uh, De Hakkelaar, zoals het daar heet. Dat is in de omgeving van Muiden, Muidenberg. Daar ontstond een schietpartij en daarbij zijn inmiddels drie verdachten aangehouden. We hebben het over vier verdachten. Um, een vierde verdachte is nog voortvluchtig en dat is ook meteen de reden dat de AE nog afgesloten is in beide richtingen. Want we hebben daar een zeer breed uh, plaatselicht opgesteld om de vierde verdachte uh, op te sporen en aan te houden. Klopt het dat twee verdachten het weiland zijn ingerend? Vandaag? in ieder geval drie verdachten aangehouden. Eén uh, verdachte is gewond geraakt uh, door de schietpartij. Eén verdachte is gewond geraakt doordat de vluchtauto waar een verdachte in zaten uh, over de kop is gevlogen. En één verdachte hebben we even later in een soort weiland of een struik uh, onderkoeld uh, aangetroffen. En bent u bent er dus nog één kwijt? We zijn er nog op zoek naar eentje, uh, maar we hebben alle politiematerieel uh, hebben wij ingezet om... Uh, en ik hoor nu dat die vierde is aangehouden. Dit is echt heet van de naald. Dus de vierde verdachte is aangehouden. Mee. We hebben alle vierde verdachten aangehouden op dit moment. Dat is wel zo prettig, want je ja. wil dan niet in de buurt wonen, kan ik me zo voorstellen, met schietgraag overvallers. Nee, daarom. En het is natuurlijk een zeer nou ja, ernstige zaak. En hij heeft ook op dit moment ontzettend veel consequenties voor het verkeer. Nou hij heeft er wat in uw introductie over gezegd. Uh, als u mij toestaat wil ik dat nog even toelichten. Ja, graag. Uh, Het ziet er naar uit dat rond negen uur, maar ik hou nog even een slag om de arm, dat de A1 wordt vrijgegeven... Um, dus hou dat vooral goed in de gaten. Is het advies aan de automobilisten. Um, maar het zorgt voor een enorme verkeerschaos. Daarom hebben de Korpsen, KLPD, Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam, Utrecht en Gooi in Flevoland hebben extra motorrijders ingezet en materieel om het verkeer zo goed mogelijk te begeleiden. Uh -huh. Want nu we verdachten hebben, is dat onze grootste zorg dat dat goed gaat. Kan ik me voorstellen. Nou ja, uw grootste zorg was uh, volgens mij de andere verdachte, maar die is inmiddels uh, aangehouden. die is inmiddels binnen, dus daar zijn we, daar zijn we blij mee. En het onderzoek uh, loopt, zoals ja. het dan Ja. En even naar die overval in Nessen, um, Kunt u daar nog wat over vertellen? Is die overval um, in eerste instantie gelukt? Nee, ik begrijp de vraag. Daar kan ik op dit moment niet zoveel over vertellen, omdat ik het simpelweg nog niet weet als voorlichter. Dus dan moet ik echt bijgepraat worden. Hm. Het belangrijkste nieuws is nu dat we de vier verdachten hebben aangehouden, dat die dicht zitten en dat het verkeer weer zo goed mogelijk uh, uh, zijn weg kan volgen. Goed, nou, wellicht praat ik uh, later nog uh, deze ochtend even met u. Sven van der Burg, dank dat u ons uh, zo snel al te woord wilde staan. Tot de dienst. Wordvoerder voerder van de politieregio Gooi en Volevoland. De weg zal dus waarschijnlijk rond 9 uur weer vrij zijn... en de vierde verdachte is aangehouden. Veel aandacht vanochtend voor de vrijgelaten Nederlanders. Dat zult u begrijpen. Ook ander nieuws. Zodra we gaan uitgebreid praten over de zorg en de veranderingen daarin. Gevolgen voor ons allemaal vandaag. Jolanda van der Velden, nou, ja, toch goed wat nieuws. goed nieuws, hè, he, Jolanda? Ja. Het zou zomaar kunnen dat de problemen over, Dat zullen we zeggen? Ja, nou ja, uur voorbij ja, zijn? ja, dat klinkt heel mooi. Dat betekent dat die A1 weer open gaat. Maar ja, de ellende is al uh, geschiet eigenlijk... dat zal iedere automobilist melden die ergens vaststaat. Want doordat die A1 in beide richtingen al zo'n lange tijd dicht is... is het overal eigenlijk vastgelopen. Niet alleen op de snelwegen, maar ook op de andere wegen. Grootste probleem is nu nog steeds die A6-verkeer vanuit Flevoland... Uh, via de A6 van Lelystad naar Muiden... 10 kilometer staat het echt stil tussen Almere-Stad en Knoopmond Muiderberg. Het omrijden over de A27 gaat ook uh, heel moeizaam... want tussen Almere-Houtenhuizen 5 kilometer... en dan tussen 1 Nest tot aan Utrecht... Het is het ook alweer langzaam rijden en stilstaan geworden. Dus eigenlijk voorlopig het advies zou ik zeggen... stel je reis nog even uit... Uh, ook tot na negen uur, want ook al gaat die weg open... dat verkeer is niet in één keer uh, weggesluist via de A1 en die A6 en de A27. Want ook ja, eigenlijk staat het overal vast. Dus nog even wachten en dan uh, langzaam aansluiten. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Het is twaalf uh, minuten voor acht. Daar is hij dan eigenlijk Tom van het Hek. Tom, goeiemorgen. Goedemorgen. Ja. <laughs> Je zei het gisteren al, hè? Irene Wuss, let ja. op die vrouw. Ze heeft goud ja. gewonnen op de 3 kilometer in Inzom. Ja, ze heeft goud gewonnen. Uh, ze is in de vorm van haar leven, leek het wel. Ze had het zelf ook een beetje aangekondigd. Maar toch hoor, dat zij de drie kilometer zou kunnen winnen... dat had lang niet iedereen voor mogelijk gehouden. Sablikova, de grote uh, favoriete, de Tsjechische... Uh, komt altijd wat later op stoom. Het was ook loeispannend in dat opzicht... maar kwam uiteindelijk net tekort. Wust die uh, klassiek uh, aanvallend reed. En uh, ja, het zou wel eens het begin van een heel mooi weekend kunnen zijn. Vandaag staat alweer de 1500 meter op het programma. En met deze Wust, 1500 meter, 1000 meter, vrouwen achter. Het zou wel eens een uh, uh, gouddelven kunnen worden dit weekend. Maar gisteren de eerste is binnen en dat geeft heel veel uh, moed en vertrouwen voor de rest van het toernooi. Ja. De Noor uh, Harvard won het goud op ja. het 1500 meter voor Johnny Davis. Had ja. je dat gedacht? het was ook een prachtige race werkelijk. Die Bucko was eigenlijk door iedereen al afgeschreven. En ineens kwam hij er nog. Man heeft nog nooit een echte gouden medaille gewonnen. Dus in dat opzicht was het zeker uh, verrassend. Davis dit seizoen niet zo uh, ongenaakbaar meer. Murkowski, een hele verrassende Canadees, werd derde. En Stefan Grote Huis, ja, dat is bijna de story of his life. Hij wordt zo vaak vierde. Maar let op, let op, vandaag is de duizend meter en dan moet hij toch een podiumplaats kunnen veroveren. En Bob de Jong op de vijf kilometer, dus we kunnen vandaag vrolijk uh, verder gaan kijken naar het schaatsen. Vanmiddag. Nou, dat, uh, dat ga ik zeker doen, dat lijkt me heerlijk. Ik moet ook nog even over het voetbal praten. Wat was ja. er nou met Ajax opeens? Nou, uh, die speelde helemaal niet zo onaardig. Maar doelpunten maken is ook een kwaliteit. En dat kun je niet alsmaar op pech uh, afschuiven. Uh, de jong, de zeeuw hadden toch kansen die je moet maken. Mm -hmm. En de Russen deden het een keer voor met een schitterende goal aan de andere kant. En ja, Ajax is een beetje uh, ja, instabiel nog steeds in dat opzicht. Er zit verbetering in, speelde zeker niet slecht. Maar het is een harde Europese wet dit en een harde Europese leerschool. Maar je moet vooral uh, naar jezelf kijken. En met name uh, het onderdeel doelpunten maken. Ja, dat is toch heel slecht were... Ook in Eindhoven. Dat wou ik maar even zeggen. Ja. Marcus Berg, die kreeg ze er ook niet in. Ja, nou die krijgt ze er eigenlijk het hele seizoen al niet echt in. Leeft ook een beetje in onmin met de supporters, met zichzelf. Uh, grote fluitconcerten, spandoeken zelfs voor de wedstrijd al. Stel Koevermans op. Uh, kortom, uh, die is ook niet in uh, zijn best te doen. miste ook een paar kansen waarvan eentje vlak naar rust. Dat je denkt, hoe is het inderdaad mogelijk op dit niveau? 0-0 biedt zeker nog wel perspectief voor PSV. Maar uh, ja, dat wordt ook lastig. Het zijn allemaal wedstrijden die heel anders hadden kunnen lopen. En Ajax en PSV zijn de namen en de ervaring, maar Twente deed het weer. Hè? Ja, goed hè. Zo overtuigend, gewoon 3-0. Klaar. Het, uh, Z gaan zij door, denk je? Nou, 3-0 uh, mag je zoals dat heet niet meer weggeven. Het is een hele goede ploeg, dat Zenit. Ook die wedstrijd had heel anders kunnen lopen. Bij 2-0 met name kreeg Zenit ook een paar hele mooie grote kansen. Maar Twente is dan toch uh, heel stabiel, rustig, uh, durft te wachten. En uh, ja, dat ze die 3-0 er nog bij maakten vlak voor tijd, uh, dat maakte de avond nogmaals uh, vele malen mooier. En Twente gaat toch wel met hele goede papieren volgende week. PSV en Ajax zijn niet kansloos, maar uh, voorlopig zit Twente als enige rustig in een Europese zetel dit weekend. Wie had dat gedacht? Dankjewel, Tom van het Hek. Het is negen eh, minuten voor acht. Je luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Wij eh, gaan naar een heel ander onderwerp. Patiënten zullen er namelijk aan moeten wennen dat ze voor ingewikkelde operaties vaker moeten reizen. Zorgverzekeraar Agmea neemt de kwaliteitsnormen over die de chirurgen hebben opgesteld voor zeven ingewikkelde ingrijpen. En heeft geconstateerd dat een flink aantal ziekenhuizen niet voldoet aan die normen die in 2012 van kracht zullen worden. Grootste zorgverzekeraar van het land vergoed vanaf januari. Die ingrepen niet meer in die ziekenhuizen. Bij ons in de studio, Rudolf Conteban, bestuursvoorzitter van Achmea Zorg. Goedemorgen. Um, meneer Conteban, eerst maar even de vraag of die operaties nu wel um, goed uitgevoerd worden in die ziekenhuizen die die nieuwe normen niet halen. Ja, de kwaliteit van de zorg in, in Nederland is in zijn algemeenheid uh, gewoon best wel goed. Uh, alleen de Vereniging van Chirurgen heeft uh, normen opgesteld. Uh, zeer recentelijk, in januari. En uh, wij vinden dat wij ons uh, als verzekeraar daaraan moeten houden. Dus we gaan die normen ook uh, toepassen op de ziekenhuizen die wij contracteren. Nee. Wij vinden niet dat wij zorg kunnen contracteren die niet voldoet aan de normen van de chirurgen zelf. Wat voor consequenties gaat dat hebben? Pardon? Wat voor consequenties zal dat hebben, dat u die normen zouden gaat toepassen? De consequentie zal onder andere zijn dat een aantal ziekenhuizen... gewoon niet meer die aandoeningen kan behandelen die men nu nog wel behandelt. Mm -hmm. uh, en dat betekent dat uh, voor patiënten... dat die uh, wellicht in sommige gevallen wat verder zullen moeten reizen dan men nu gewend is. Ja, want die ziekenhuizen krijgen daar gewoonweg niet meer voor betaald door u. Nee, vanaf 1 januari 2012 zullen wij ook uh, dat gaan toepassen... door die ziekenhuizen niet meer te contracteren. En dat betekent ook dat men daarvoor geen vergoeding meer krijgt van ons... En aan welke operaties moet ik dan denken? Aan welke ingrepen? Nou, het, het, gaat, het gaat nu nog om uh, relatief uh, weinig operaties. Uh, complexe aandoeningen. Dus waar uh, heel weinig operaties van plaatsvinden. Maar waar Kunt die een voorbeeld zijn. Geven? Sorry? Kunt u een voorbeeld geven? Nou, denk u aan slokdarmkanker uh, bijvoorbeeld. Of uh, maagkanker. Of uh, dat soort aandoeningen. Dus hele vervelende aandoeningen waar uh, het aantal relatief weinig is in Nederland, die heel complex zijn. En daarom is het ook zo belangrijk dat die gebeuren in die centra... die daarin gespecialiseerd zijn. En wat wilt u bereiken met dat beleid? Nou, we willen bereiken dat de patiënten, de verzekerden van, van Achmea... dat die ook inderdaad de kwalitatief goede zorg krijgen. Er zijn best veel uh, kwaliteitsverschillen tussen uh, ziekenhuizen. En we willen dat duidelijk maken aan patiënten... en dat men ook kan kiezen voor goede kwaliteit. Ja, dat is leuk. Maar dan moet je wel een stukje reizen. Is dat voor patiënten die al ziek zijn wel prettig? Want dan moet er ook de hele familie moet mee. Dat, is, dat ja. het lijkt me helemaal niet fijn. Nou, We hebben dat natuurlijk ook uh, onderzocht. En als je vraagt aan, aan patiënten die een uh, vervelende aandoening hebben... van wat wil je liever uh, wat, wat verder reizen... of dan toch op een, uh, op een locatie behandeld worden... waar de kwaliteit misschien wat minder is... dan is die keuze heel snel gemaakt. De reisbereidheid van, uh, van de Nederlander in zijn algemeenheid... als het om de eigen gezondheid gaat... die is veel groter dan wij wel eens denken. Oké. Okay. Beter worden. Dat is vooral hè, wat, men, wat mensen willen. In de studio ook, ook Hugo Keuzekamp, bestuurder van het west uh, Gasthuis in Horen. En ook hoogleraar verzekeringskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Meneer Keuzekamp, wat betekent deze aanpak van Achmea voor uw ziekenhuis? Nou, um, wat Achmea uh, nu in die contacten wil gaan afspreken... Uh, is door een hoop ziekenhuizen uh, al een aantal jaar geleden voorzien. Uh, sommige ingrepen die uh, uh, zo weinig gedaan worden in de regio... als uh, West-Friesland uh, neemt slokdarmkanker. Slokdarm mm -hmm. uh, die doen wij al jaren niet meer. Dus uh, Onze chirurgen hebben besloten dat dat te weinig gebeurt. Dus dat je dat niet moet willen. Dus Dat gebeurt in andere ziekenhuizen. Dat is gewoonweg uh, niet meer verantwoord om uh, dat te doen... omdat het te weinig gebeurt? Precies, ja. ja, ja. Um, dus dat is een goede ontwikkeling dat dat nu ook uh, overal in het land... op die manier wordt afgesproken. En je ziet verder dat de lat langzaam maar zeker... op een aantal aandoeningen uh, wat hoger gelegd gaat worden. En dat leidt ertoe dat ziekenhuizen sterker moeten nadenken... van wat moeten we überhaupt nog wel willen op uh, dit soort ingrepen. En meer met elkaar moeten gaan samenwerken of moeten gaan afspreken... dat sommige van de activiteiten in uh, een ziekenhuis geconcentreerd gaat uh, worden. En je ziet uh, medische staven, chirurgen nu ook uh, daar uh, veel actief over nadenken dan, uh, dan een paar jaar geleden. En gaat deze stap van Achmea nu weer extra consequenties hebben voor uw ziekenhuis in horen? Um, ja, uh, althans uh, het past in een trend waar we uh, mee bezig zijn. Nou, ja, Dat gaf zijn. u al aan, maar wat, ja. wat, wat, wat zijn dan ja. verder de consequenties ja. nog? Nou, wij zijn bijvoorbeeld bezig met de uh, ziekenhuizen in uh, Purmerend en Zaandam, het uh, Waterlands Ziekenhuis en het Staatsmedisch Medisch Centrum, om met de drie ziekenhuizen samen een oncologisch samenwerkingsverband uh, op te richten. En dat betekent dat we uh, allerlei protocollen met elkaar delen, maar ook dat we met elkaar gaan afspreken dat bepaalde ingrepen niet meer in alle drie de ziekenhuizen okay. gaan plaatsvinden. maar dat dat in één van de drie ziekenhuizen gaat gebeuren. zodat er een super ervaren team is dat dat op de beste manieren kan gaan ik uitvoeren. Ik zie meneer Komt instemmend knikken. U vindt het wel een goede ontwikkeling hè, volgens mij. Ja, dit is, dit, ik, ben, ik ben heel blij om dit te horen. Dit is natuurlijk ook al wat we bespreken met de drie ziekenhuizen. en dit is precies wat we nastreven. want wij vinden dat het niet moet gaan om ziekenhuizen of om zorgverzekeraars. maar het gaat erom dat patiënten datgene krijgen waar ze recht op hebben. namelijk de beste kwaliteit van zorg. En dat wordt in deze regio. Uh, door deze drie ziekenhuizen op deze manier ook gerealiseerd. Daar dus zijn we heel blij mee. In die regio in Noord-Holland is de patiënt beter af. Kunnen we dat concluderen, meneer Keuzekamp? Uh, ja, ik vind het lastig om over andere regio's wat te zeggen. Maar dit is een ontwikkeling waardoor de patiënt beter af wordt. Goed. Dank dat u beiden naar de studio wilde komen. Roelof Konteman, bestuursvoorzitter van Achmea Zorg. En u hoorde ook Hugo Keuzekamp, bestuurder van het Westfries Gasthuis in Hoorn. Dan kom je tot... Twee dingen. Two things. Joh, ik heb eigenlijk maar twee dingen. Vanavond van 8 tot half negen. Twee dingen.